Freddy Fontijn met het NOS Journaal. Het Zwitserse Openbaar Ministerie is boos dat het niet betrokken is bij het internationale onderzoek naar zwartspaarders onder leiding van de Nederlandse FIOT en het OM. De FIOT heeft de gegevens van 55.000 rekeninghouders die geld hebben staan bij de Zwitserse bank Credit Suisse. Er zijn invallen gedaan in Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Volgens het Zwitserse OM zijn de gangbare werkwijze en regels van internationale samenwerking duidelijk niet gevolgd. Zwitserland wil om te beginnen een geschreven uitleg van de Nederlandse autoriteiten. De Duitse Bondsraad is akkoord gegaan met de invoering van tolheffing op autosnelwegen. Daarmee is de laatste hindernis in de Duitse politiek genomen. Eerder stemde de bondsdag eraf voor. Een aantal deelstaten in de Bondsraad wilden uitzonderingen voor de grensgebieden... waar buitenlanders maar een klein stukje Duitsland inrijden. Maar minister van Verkeer Dobrindt wilde niets meer aanpassen... en een meerderheid stemde daarmee in. Oostenrijk stapt uit protest naar het Europese Hof van Justitie en Nederland overweegt dat ook te doen. Schade aan 1600 woningen net buiten het aardbevingsgebied in Groningen wordt niet vergoed. Dat is de conclusie van het Centrum Veilig Wonen. Inspecteurs onderzochten in totaal 34.000 schades aan die panden, maar ze concludeerden dat die niet door aardbevingen zijn veroorzaakt. Vanochtend werd ook bekend dat de NAM zich terug zal trekken uit het afhandelen van schades in het aardbevingsgebied. Dat wil zeggen zich niet meer bezighoudt met het vaststellen daarvan. En in een auto in het dorp Stieltjeskanaal in Drenthe is vanochtend een dode man gevonden. Hij lag volgens RTV Drenthe in de kofferbak van de wagen en die lag half in het kanaal bij Koevoorde. De man is volgens de politie vermoord. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Morgen is het bewolkt en zijn er wat buien. Temperatuur is dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel het nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Op de A5 Amsterdam Hoofddorp hoek en Op de A9 Amsterdam richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoopend